Donderdag kondigde ook de Afghaanse president Ghani voor het eerst een staakt het vuren aan in de strijd tegen de Taliban. Dat bestand moet duren tot 20 juni. De strijd tegen IS gaat gewoon door. Sinds het einde van de NAVO-operatie in Afghanistan in 2014 hebben de Taliban weer grote delen van het land in handen. De VS en de EU gaan praten over een oplossing voor hun handelsconflict. De landen gaan binnen twee weken om de tafel, heeft de Franse delegatie bij de G7-top in Canada gezegd.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort is Zin in ZFM Zierven. Met nu Toebak leeft. Toebak leeft Toebak Leeft We gaan beginnen Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend Alles is iedere keer weer hetzelfde Bij Toebak Leeft, bij ZFM Conventional. Ik heb het over Wolf Ellis. Alweer een cd alweer gedaan bij tijd. Het is, het is de zaterdagmorgen. En we zitten allemaal om te kijken wat er gebeurde in de wereld. En natuurlijk is er weer tijd voor... Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is vandaag 9 juni. En we hebben zitten lezen onder andere... Donald Duck maakt uh, zijn debuut in een tekenfilm. Dat was in 1934. The Wise Little Hen. En natuurlijk hebben we er even naar zitten kijken. Zeven minuten duurt dat filmpje. Ja, dat zijn er gewoon een, een, een, een, een, een moeder-eend. Nee, moeder-kip uh, die met haar uh, kuikentjes rond gaat lopen. En uiteindelijk alle dingen. En die komt dan Donald Duck tegen. Donald Duck. Echt al ja, een klein rolletje. Klein rolletje maar in het filmpje. En later gaat die dus hoofdrol spelen, ja, dus gaat het om hem? Ja. Dus, en dat is weer gebaseerd op een ander tekenfilmpje. En dat is nog weer ouder. Dat is uit 1928. Dus, het Little Red Hen. Ja, Little Red Hen. Ja, maar die hen. Dat was ook, zo, dat was ook weer zo'n verhaal van wie niet werkt zal niet eten. Die hen had één korrel tarwe. Yeah. En ze vroegen aan iedereen om te helpen om, uh, yeah. om te gaan uh, zaaien, oogsten, boot maken en toestanden. Niemand wilde helpen. En toen was het uiteindelijk klaar. En toen had ze een heerlijk brood en iedereen stond bij haar aan de stoep van... mag ik, mag ik, mag ik? Ja. Toen zei ze van, nou nee, je hebt helemaal niet geholpen. Waarom zou ik jou een godsnaam dat geven? Nee, klopt. Nou, dat is al he? in het kort uitgelegde situatie in Israël, volgens mij. Ja, Klopt, je ja, iets met eten zo. En jullie krijgen en van, geen eten. Van jullie hebben we hebben zo hard gewerkt om Israël mooi te worden. En nu ja? willen jullie het land weer terug. Ja, echt niet. Eigenlijk niet. En ja, er was ook een varken bij trouwens. Een varken wilde ook niet werken. Nee, nee, nou, nee die wilde alleen maar spek verzamelen. Spek verzamelen. Goed, uh, wat gebeurde er nog meer? Ja, in 1660, en dat is toch maar liefst uh, 358 jaar geleden... ...waar het huwelijk van Louis XIV, de koning van Frankrijk... ...en infante Maria Teresa van Spanje. Ja? En uh, het was, uh, wat ook opmerkelijk is, dat ze waren dubbele neven zijn nicht van elkaar. Dus via de ouders, via de moeder en via de vader. Ja? En toen was het zo raar, ze kregen zes kinderen. En vijf zijn er dus jong gestorven. Hoe raar. Zo raar hè? Ja, zo raar. En die laatste, was de Dauphine, die is ook al vrij bekend geworden, maar die heeft nooit op de troon kunnen zitten. Ook uh, relatief jong gestorven. Ik kon niet zitten, ze kon alleen liggen. Zo slecht aan toe was. Ja, nou, ik denk het. Maar ja. Ja, je, je hoort wel vaker van dat soort. Uh... Oh, het is 19... gewoon niet goed om met familie te trouwen. Nee, dat lijkt me duidelijk. De politie in 1995 en het leger in Colombia arresteren Gilberto Rodriguez. Hij heeft een kartel, een drugskartel. Dat heet Cali. En hij wordt ook wel de schakel genoemd. Deze uh, uh, Gilberto. Gil, Gil, Gil omdat hij namelijk... Heel rustig. Hij zegt met opvolgen van uh, de vorige, hoe heet hij ook weer? De, uh, de mafiabaas. oh heet hij nou? De bekende mafiabaas. Ja. Ja. Grote verhalen van. Ja, grote verhalen van. Die is in 1993 opgepakt. Hij heeft het overgenomen. Het kartel. 80% van de jaarlijkse cocaïne in de Amerikaanse markt. De Europese markt verzorgde hij. En uiteindelijk heeft hij dat geld. net heel rustig. Zonder heel veel liquidaties. Hij besteedde het geld ook weer aan benzinestations, Hotels. Uh, witwassen. En allerlei bedrijven. Dus, okay. Okay. Uh, en uiteindelijk hebben ze hem dus opgepakt. En er is een filmpje van te zien. Echt, dan zie je, ik heb nog nooit zoveel politie en uh, mensen van het leger op de been gezien. Om één man op te pakken. Uiteindelijk ja. uh, is hij de gevangenis ingegooid. Uh, vandaag uh, in 1970 dan. Dus dat is ook alweer uh, 48 jaar geleden. Ontving Bob Dylan een eredoctoraat in de muziek aan Princeton University. En het mooie is ook, hij is dus ook pas geleden... heeft hij natuurlijk de Nobelprijs voor Literatuur toegekend gekregen... En het is echt de moeite waard mensen om gewoon eens te lezen op Wikipedia... wat hij allemaal gedaan heeft en voor wie hij allemaal geschreven heeft ook. Ja, en heel veel mensen hebben gewoon nummers van hem eigenlijk groot gemaakt. Ja. Echt kuffers uh, cuff, uh, gemaakt en zo. Dus, nou, ja. Maar uh, het was, hij was ook de eerste die dus echt zorgde... dat die muziek niet meer zo ge ge gelikt was. Van lieve schat, ik hou voor jou, ik blijf je trouwen. la Dat soort dingen. Nee, hij ging dus nu. Ging hij ging eindelijk ook uh, tellen over uh, studentenverkiezingen en uh, hoe mensen... Leefde, en, uh, wat, maar echt taalkundig zeer perfect. En het is niet voor niks natuurlijk dat hij daarom uh, ook de Nobelprijs heeft gekregen voor de literatuur. Ja, wilde hij eerst nu ophalen, want ja. hij er geen zin. En later heeft hij hem, geloof ik, wel opgehaald. Een beetje een uh, apart iets. In 2016 uh, de Somalische, uh, uh, in, de, in de Somalië de Afrikaanse Unie, er uh, is dus een uh, speciaal. Uh, een leger. Die hebben leden van de ASEWAP opgepakt. 110 leden zijn gedood. Dat is van IS. En dat is nooit echt bewijs voor gevonden. Maar ze hebben dat wel gezegd dat ze dat gedaan hebben. En nou ja, goed. IS was het ook weer? Oh, die zijn allemaal verdwenen natuurlijk. hè? Die zitten nu allemaal in Nederland. In die uh, moskeeën. Nee, dat is even te kort door de bocht. Kom op nou. Ja, sorry. Dat is een grapje. Nou goed, dat gebeurde in uh, 2016. Nou, één van je uit de techniek nog even ja, zeker. Ja, zeker. In 1822 wordt er een octrooi toegekend aan Charles Graham voor het kunstgebied. Ah, dus uh, ja, dat is natuurlijk wel heel uh, opmerkelijk. Want uh, zo lang bestaat het dus gewoon al. is het gewoon bijna 200 jaar geleden. Het lijkt me ook een logisch iets, maar dat heeft er nooit iemand bedacht. En ik plak wat tanden bij elkaar. Ja. Maar ja. Nou ja, het is natuurlijk best wel onderneming ook. En als je bij Kunstgebied kijkt, op Wikipedia zie je niet eens dat, dat die man dat gedaan heeft. Maar het is toch wel, uh, wel heel uh, boeiend dat dat, ja. dat dat ontdekt is en gedaan is. Ja, ja. Ja, ik, ik heb toch die derde af en toe wel dingen hebben gevonden uit, uh, uit vlogen tijd. Uh, ja, misschien wel uh, ja, bij de, de en dat soort ja, dingen. Ja, dat daar ja maar er is op... geen octrooi op aangevraagd toen. Nee. Want dit was het, er is octrooi op aangevraagd. Ja, oké. Okay. Dus er is, ge ge nee, er is er geen octrooi op gevraagd? dan doe ik dat. Dan heb ik het zogenaamd bedacht. Ja, ja dat het zo een jaar langer dat. is. Zo is het. Nou, tot zover een stukje wat er gebeurde door de jaren uh, op 9 juni straks. De verjaardagen. Christel. Get it Is Spector nu If we leave no trace we never existed. Do you like the I like? What makes your traffic spike? Somewhere in real life, switch on your. Yeah. We broke down on the M1 You said call the A But I didn't know which one I guess this is real life I probably should have stayed inside Lekker om eens even zware muziek te luisteren. Yeah. Luisteren, te draaien op de radio. Ja, specter. Geen veel specter. Nee, die staat achter de tralies, geloof ik. Die heeft vroeg uh, pistolen leeggeschoten. Op artiesten in zijn opname studio die niet goed functioneren. Ik geloof ik, heeft hij ook iets met, niet met een of andere vrouwen. Heeft hij ook nog vermoord? Ja, het is wel ver gegaan. Maar goed, dit is een band die heet gewoon Spectre. En die hebben een CD uit. En dit is daar op te vinden. Het is het tweede gedeelte van het radioprogramma. We dit in de verjaardag Wie is de jarig? We doen een kleine greep daaruit. Congratulations. Ja. Oh, ja, dit is echt een hele oude. Les Paul. Ik zou jarig zijn geweest. Hij is overleden in 2009. Toen was hij 94. Les Paul is bekend bekend van de man die zeg maar de gitaar heeft ontwikkeld. Hij heeft een, een strakke body ontworpen. Hij had natuurlijk gewoon al de klassieke gitaar. Hij speelde daar veel op. op een gegeven moment dacht hij, nou, het moet veranderen. Dus uiteindelijk heeft hij ook het wah pedaal uitgevonden. Hij heeft allerlei uh, sounds ontdekt. Het, het, het galm-effect. Nou, noem het allemaal op. Het meer sporen, het fase, het delay. Dat heeft hij allemaal bedacht. En uh, in de jaren 50 was hij heel erg populair. Met onder andere met dit... Les Paul. En met Maria Ford, zijn vrouw, maakte ze heel veel muziek. En later heeft hij nog wat andere soorten muziek gemaakt. Dit is echt een beetje het effect wat hij bedacht heeft. Dit speelt hij niet zelf, dan, maar dit is gewoon een beetje het idee wat Les Paul heeft. Hij heeft heel veel betekend voor de, voor de gitaarwereld. Hij heeft ook heel veel gitaar zelf uh, ontworpen. Samen met Gibson heeft hij ook samengewerkt. En uiteindelijk is hij in 1948 betrokken geweest bij een auto-ongeluk. En zou je denken, is hij nu doodgaan? Nee. Toen is zijn linkerarm, zeg maar, zijn elleboog werkte niet meer goed. En toen heeft hij gevraagd aan de chirurg, zet hem anders maar vast. Want anders kan ik niet meer spelen. Dus die linker elleboog die is vastgezet en daardoor kon hij nog spelen. En hij is ook lang doorgegaan. Want zelfs een paar maanden voordat hij doodging, in 2009, speelde hij gewoon wekelijks nog in een nachtclub. In Manhattan. En uiteindelijk uh, de hij bijvoorbeeld ook nog met Slash. Er zijn hij, opnames van. Ik dus zit daar te denken. Er is die Ellenbog vastgezet. Ja. Maar wel dan naar buiten toe dat je die hals van die gitaar vast ja. kan houden. Ja. Je ziet ook niks maar van het, als uh, je... Hij loopt dus altijd uh, ja. alsof Sofie uh, iemand uitnoopt. Kom. Kom binnen. binnen. Ga je mee? Nee? Nee. Ja. Maar goed. Hij wilde dus ook ja. graag blijven spelen. Dat hij dat gewoon ervoor over had. Oh, okay. en dus samen met Slash is er ook een stukje te zien op, uh, op YouTube. Erg grappig om te zien gewoon zo'n hele oude man hier nog steeds gewoon echt Slash eruit speelt. Hè? Dus Slash hier zo kijkt van... Uh, Oh, dat kan ook. Dat ja, we kunnen dit stukje opzoeken in, even op onze Facebook. Ja, dat is uh, grappig om te doen. Weet je, vandaag is uh, ook de geboortedag van Charles Joseph Bonaparte. En denk je, wie was dat? Dat was een Amerikaanse politicus. Maar hij was de oprichter van de FBI. Oh. Dus dat is wel een leuk weetje. Bonaparte, is toch ook Napoleon is ja, Bonaparte? Ja, maar het is wel leuk. Hij was de kleister van Jeroen Bonaparte. En, en, uh, en de broer van Napoleon Bonaparte. Maar dat is natuurlijk niet de echte. Nee. Maar ja, het is heel waarschijnlijk dat, dat als je zijn stambeeld helemaal terug uh, stamboom gaat doen. Misschien kom je dan wel in Frankrijk uit, maar ik vond het wel leuk. Als je echt... Oprichter van de FBI. Echt heel ver teruggaan. Dan ja. kom je bij Napoleon. Nou, nou dat het... zou zomaar kunnen. Ja, maar als je zo heet. Dan, dan, ja, dan zit er wel een klein kansje in. Ja. Gevlucht van Elba. Ja. En uiteindelijk werkt hij bij die. Was de FBI, had hij opgezet? Ja. De FBI. Dat zie je. Goed. Ja. Degene die ook jarig is, is Johnny Depp. Hij wordt vandaag uh, 55. Pas. Ja, is echt Dat nou, was, was ook het nieuws deze week, hè? Dat hij zo mager was. Dat mensen dachten dat hij uh, aan de uh, drank was of uh, aan uh, pillen. In, Anorexia? Uh, ja. Of meer van dat gekke geit. Degene die vandaag ook jarig is. en uh, uh, is, uh, Moet je even goed luisteren. Misschien kan je traceren wie het is. Hallo. Goedemiddag. Mooie wagen. Het is een CX25, je zit hier met een mode Injectie? Buurman, wat doet u nu? Nou, buurman, wat doet u nu? Tatjana Simmink is vandaag... Tatjana Simmink, yeah. ze wordt vandaag 55. Ja, een leuke vrouw. Buurman, doet je nu. En vandaag is ook jarig Joost Prinsen. Nou, jullie oh. wel bekend, een Nederlands acteur. Ja. Hij wordt vandaag 76 alweer. 76. Ja, ja dat weet ik al wel hoor. Lieve tante Geertje vraagt altijd aan mij. Wat wil je later worden in de maatschappij? Ja, de stratenmaker op C show, daar speelde hij in. En zat hij nog meer, hij zat er in echt in zoveel programma's zat hij gewoon. En uiteindelijk, ja, pas geleden was hij toch regelmatig op de televisie. Omdat het was, was het een, uh, William Wilmink was natuurlijk heel vaak uh, in het programma De Wereld Draait Door. En dan kwam hij weer hoor. Freki. Oh ja, Freaky. Freaky. Ik had eigenlijk nooit op die tekst gelet, maar moest even luisteren. En we gingen voetbal spelen, dan kwam Freaker altijd aan. Je kwam altijd aan die bal of zo, doen? Dat is ook lastig. Maar toen luisterde ik nog verder naar de tekst. Toen dacht ik, ja, dat zou eigenlijk tegenwoordig gewoon niet meer kunnen. Het was een imbicile jongen. Een mongoon. Vrek de mongol. Dat er zou tegenwoordig gewoon niet meer kunnen, nee, die ik tekst. Ik vind dat hij alsnog zijn excuses aan moet bieden. Ja, en ik vond het ook, het is ook wel, als je het zo hoort, is het ook wel weer goedkope sentimenten. Om dan een mongoolse jongen die er voorbij loopt. Ja, hij is ook wel zielig een beetje. Daar moeten we zo vanaf. Dat nou, zielig vinden. Nou ja, van... zielig. Uh, uh, ze vinden zichzelf in ieder geval niet zielig. Maar nee. wij kijken dan vanuit onze geest uh, naar hem. Ja. Denken van, goh. Je kan dit niet, je kan dat niet, maar ze kunnen heel veel wel. En Precies, en daar moeten dingen we dingen die zij kunnen ze onbevanger tegen het leven aankijken. Dat kunnen wij maar niet. Ja, en ze dus zijn momenteel moment aan het sporten. Dat is nu uh, ja. niet de, de, de Paralympics, maar ze noemen het anders. In is toch wel uh, de Olympische Spelen voor mensen met een handicap. Met ja, een ja, ja, ja, verstandelijke ja, ja. beperking. Hartstikke mooi. Ja, Goed, zeker. wie is er meer Vandaag staat weer. Ja, vandaag uh, Michael J. Fox is jarig. Oh. Je weet wel, die van de uh, uh, Family Ties. En, uh, en onlangs... Nou... <laughs> zat hij in Designated Survivor? Daar staat hij in. Da, okay. Vijf afleveringen, nou, die ben ik eens aan het kijken. Ah, en Dat is een serie, hè? Ja, serie. En die is dus van 2018, dus hij speelt nog wel. Ja? Als die een of andere vage dokter. Oké. Okay. En Was dat een bad guy of is het een good guy? Bad guy. Oh, dat ja, ja, is goed. Ja, maar er wordt wel weer zijn ziekte in verband ge ge gebracht met een uh, slechte uh, oh. persoon. Oh. En dat is weer, uh, Dat, dat, dat But, krijg je weer wel een stempel. Daar he? krijg je wel weer. Ja, dat is misschien wel niet zo goed. Eh, vandaag wordt hij 52 en wij hadden hem allemaal veel ouder in schat. Ik heb het over eh, Jan Veen. Echt waar? Oh. Ja. Hij is nog maar 52. man die van die mooie klassieke stukken speelde... Wat was hij dan jong dat hij wild. doorbrak? Wat was Wat? hij dan jong dat hij doorbrak? Ja. Waar vrouwen allemaal wild van worden natuurlijk. Ja, mooi Jan V. Vandaag is hij ook jarig. Zou hij, nee, hij is nog steeds. Hij leeft nog steeds. Matthew James Bellamy. Hij is van nieuws. Oh. Ja, de heftige gitaarherrie. Ja. Echt, hij is vooral de man van de complottheorie. dis uh, Oftewel, een wereld waar alles aan gort gaat, waar niemand meer... En, uh, met, met liefde omarmd wordt, maar alles is dood en verderf. Hij gelooft daarin. Hij heeft er ook een hele cd over gemaakt. Het heet Absolution. Dus nou, deze Matthew James Bellamy wordt 40 vandaag. Nog even een klein stukje van Muse. Dit is ook zo'n lekker stukje dit. Lekker schurrende gitaar. En hij staat bekend als de man die de meeste gitaren tijdens optredens heeft stukgeslagen. 140 wel geteld. Ik, vandaar dat die kaartjes ook zo duur zijn voor uh, muse. Dat denk ik ook. Goed, wie is er een meerjarig? Weet je dat? Uh, Skip James, die heb jij gemist, hè? Skip James, nee, zeg maar niks. Nee, het is een Amerikaanse Delta Blues muzikant. Songwriter, zanger, la lalala. Maar hij heeft dus. Uh, zijn nummers werden gecoverd onder meer door Cassandra Wilson, Lou Reed, Cream en The Purple, Shades of Deep Purple. En Beck. Dus uh, er is ook een documentaire film, uh, The Blues. Uh, over hem. Yeah. The soul of a man. En ik heb wel zo van, wauw, ik wil die wel eens een keer uh, zien, eigenlijk. Altijd leuk, ja. Heel vaak maar ja De muziek is soms niet leuk, maar toch het verhaal van de persoon erachter is wel weer grappig. Ja, Gisteren. je had het nummer iets van Devil Got My Woman. Het was op de soundtrack van Ghost World. Zeg dat jij wat? Nee, zeg maar niks. Maar die gaan we even opzoeken. We gaan, precies, dan wordt dat die al onderkeuze. Misschien. En verder moeten we <laughs> even stilstaan natuurlijk bij het feit. Ik uh, draai hem toch wel regelmatig. Hij is in... Uh, 2015 van ons heen gegaan. James Last. Ja. Altijd even een drollig muziekje. Als je een drollig berichtje hebt. Muziek, ja. is dat? Als je een drollig muziekje nodig hebt, dan doe je James ja, Last. Ja. ja, het is wel een beetje knullig. Dat je denkt, ja, hoe moet dat nou echt? Maar hij werd 86. Dus James Last, hij is tot het later toe: is hij echt muziek blijven arrangeren. En met zijn orkest trok hij door de wereld heen. Nou, tot zover de verjaardag en een stukje geschiedenis. En eh, straks de Jolandekeus en de Zandsportsbericht. bericht. Ik moet even kijken, ik ben altijd even draad kwijt wat we nou ook weer doen. Oh ja, natuurlijk. Ja, vorige week was jij zo positief over deze plaat, Dus draai ik hem gewoon nog een keer. Eh? Ja. Deze man. Ik zit even te kijken op de lijst. ook weer. Dinian. Durando. Percy Faith. Mr. Percy Faith, is your masterpiece complete?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 Percy Fate. Ja, nee, Percy Sled, dat is die andere. ja. ik weet het, ik haal ze altijd door elkaar. Uh, het is de zaterdagmorgen uh, wordt gegaan. Uh, fanatiek gezocht naar... Ja, welke Jolandekeuze moet ik nou doen? Hij ja, zegt zoveel leuks. Goed, Geinig, uh, het is bijna half. En uh, we kijken nog even de wereld in, wat er allemaal gebeurd is. Uh, ja, oh ja, we hebben het ook net uh, over uh, uh, geschiedenis. Hoe, hoe kwamen we nou op? Ik zat net te denken, oh, ja, goed, ik ben link niet meer. Maar goed, de buurman maakt zich druk om het feit... Dat de geschiedenis uh, zou veranderd moeten worden. Want er moet meer uh, diversiteit, er moeten andere verhalen in de geschiedenisboeken terechtkomen. Uh, en er moet ook meer ruimte zijn voor vrouwen. Ja, het, misschien ook wat meer uh, over het islamitisch geloof, meer daarin. Want ja, we moeten toch onze uh, medemensen omarmen. Want er komen steeds meer mensen die gelovig zijn en fanatieken worden. Dus ja, uh, als de markt verandert, moeten we daar ons aan aanpassen. Ik ben ervoor. Ja, ik, ik hoorde gisteren ook van ver-islamatiseren. Veel meer. ver Is dat Nederland? Islamitiseren. lam islamatisering En Geert Willen staat dan meteen weer op zijn achterste poten. Ja, over, ook over die man in Engeland die daar vast zit. Ja. Omdat hij dus de, de, de wet heeft uh, overtreden. Ja. En nou gaan ze zeggen dat hij daar zit omdat hij geen vrijheid van meningsuiting heeft. Maar het staat dus in de wet dat je niet... ...tijdens rechtszaken uh, filmopnames mag dan. Ja, klopt. En dan word je door zo'n knulligheid ja, nou... vastgezet. Ja, dat is natuurlijk wel raar dan. Ja, nou ja het is ja. de wet. Ja het is, ja, het is de wet. Maar ik bedoel, eigenlijk wat hij zegt... Eh, heel veel mensen zijn ontevreden over het feit... Ja, ...dat er zoveel ruimte is voor het geloof... ...en dat die geloof krijgt overal maar geld voor subsidie. Hier in Nederland gebeurt hetzelfde natuurlijk. Hè? Al die kerken worden allemaal gesubsidieerd. Dat wordt nu langzaam teruggedraaid. Maar nu hebben ze geldschieters uit andere landen... ...waar we volgens mij ook niet blij moeten zijn maar ja en toch dan de buurt omarmt het ook wel weer dus het is allemaal ja het geloof is wel in op, uh, opkomst terwijl het uh, christelijke geloof en het andere geloof uh, verdwijnt en uh, de islamieten uh, nou, komen meer ah, wel mee. en uh, nou ja moeten we dat ik daar... geloof er niet in. ik geloof meer dat nou dan ja, er is toch... er is er is wel heel veel criminaliteit en ik geloof dat in de boeken van de islam is daar toch wel een goede oplossing voor weet je als je steil hand traf? Als je vrouw vreemd gaat, stenigen. Dus ik bedoel, en als de man vreemd gaat, dat mag allemaal We ja. hebben te maken met echt zware criminelen. Er worden, worden machinepistolen leeggeschoten op allerlei winkels. Nou, de islam heeft daar hele goede straffen voor, denk ik. Dus, uh, en ook dat bloot. Ik zit, ik zit er ook niet meer op te wachten. Op billboards en zo. Dus uh, we ontmoeten elkaar wel ergens in het midden, hoor. Ja, ja, ja. ja, ja, ja ik ja, denk ja. dat het toch wel goed gaat komen. Nou, ik ga het hopen voor je. Ja, ik ga het ook hopen. Dus jij bent nog steeds op zoek, hè? Ik ben, uh, ik ben op zoek, maar uh, wat had ik nog wel voor berichten? Ik ja? ga even terug. stap even uit de, de lijst van welke plaat neem ik. Ja. En, um... Ja, nee, ik heb eigenlijk niets. Oh, we gaan zo naar het Zandvoortse nieuws. Ja, dat doe ik nog wel even in een moppie muziek, zodat we dat altijd mooi roepen. Jawel. Panic at the Disco, nieuwe CD. Het overschreeuwt zichzelf altijd zo, hè? Eh, hier zijn we, zie je dat we hebben nieuwe muziek. Zo klinkt het altijd. Hi Hoops. ...voor de living. Maar dat is toch wel weer positief gebracht. De laatste single, de single voor deze plaat... ...was echt één brok agressie en geweld... ...van Panic at the Disco. En er werd echt een van twintig mensen... weer afgeslacht zeg maar, in de videoclip. En dat op een lachwekkende manier. En uiteindelijk gingen de zangers ook nog dood. Ik heb de boodschap er nog niet achter kunnen vinden... ...maar goed, we zijn al doorgegaan naar een andere single. Dus dat is goed om te weten. Het is half uh, tien geweest en dan is het alweer tijd... ...voor de... ...Zandvoortse berichten. Kijk, precies. Ja. In Zandvoort, uh, morgen is daar weer een jaarmarkt, zie ik hier. En dan blijkt dus dat de burgemeester, wethouders en de gemeentesecretaris... wederom graag met u in gesprek gaan. Kom je eens weer op de fiets? Nee, oh, dat want uh, er is een tentje op de jaarmarkt... en dan uh, kan je dus langskomen voor een gesprek met hun. Dus heb je ideeën, waar ben je trots op? Wat leeftijd speelt er in uw wijk en hoe ervaart u de veiligheid? Dit kan je allemaal met hun bespreken op de jaarmarkt. En waarschijnlijk staat er een tentje, ik denk een beetje recht voor het, voor het raadhuis. Dat was vorig jaar ook. Met een bank en uh, Moet je echt uh, op je knieën het uh, tentje binnen of niet? Moet je nederig zijn of kan je gewoon zo... Uh... Nee, ze, zijn, het... ze staan heel open. Voor de grote met jullie, het ja. De Waartent. Zo ja. stevig. Dat zo hoort een gemeente ja, te zijn stevig. Ik vind het weer heel jammer dat ik er dan niet ben. Ik, uh, ik ga uh, een fietsstof doen met bejaarde biljarters. Bejaarde biljarters? Ja, nu moet ik wel heel hard fietsen. Want die hebben allemaal elektrische fietsen. Ja, dat is niet fietsen dan dat hè? Dat is niet eerlijk hè? Dan kan je beter gewoon uh, op de rommel gaan zeg maar. Nou ja. wel, dat is... Uh, ja, Center Parks heeft zijn uh, in een week tijd heeft zijn helft van hun huisjes zijn verkocht. En ze hadden 400 huisjes, 200 huisjes hebben verkocht. 100 aan particulieren, ook wel weer goed druk. En vastgoedfonds Zeeland Invest hebben 120 van die huisjes tot zich genomen. En het totaalbedrag is 91 miljoen wat ze hebben opgehaald. En dat gaan ze weer in het park pompen. En met dat geld gaan ze zeggen maar het eh, wat moderner maken, het, eh, het Center Park. Dus eh, dat zal leuk zijn. Ja, vanavond is er feest eh, bij Amsterdam Beach Hotel. Want die bestaat deze week precies vijf jaar. En de eigenaresse, Susanne Jansen, die uh, vindt dat het moet gevierd worden. Dus vanmiddag om vier uur zal de bekende Sandvoortse DJ Hitro zijn klanken over het terras laten klinken. En rond, acht, uh, rond zeven uur gaat de Swazi Soul Soup Band gaat het overnemen en een live optreden verzorgen. En uh, ja, en, uh, er is toch ook een bekende zangeres daarbij, Caprice, bekend van The Voice, die doet mee. En de is van Candy Dulverband speelt mee. Dus al met al een vol programma. Dus uh, ik zou zeggen, zorg dat je erbij bent. Wordt dus, uh, uh, ja, gezellig. Uh, ja, gaat die kant op. Mooie geschenken voor het begraafplaats. Uh, vorige week het, uh, het nieuwe gedeelte werd geopend door Nink, Meij uh, Nink Meijen. Nink was om 11 uur s ochtends. En ze hebben cadeautjes gekregen. Onder andere een nieuwe vijver met een waterval. En oh, uh, dat kwam van het bedrijf... Je dat in? Uh, ja, dat is lastig wel. Ja. Het is ook een flinke waterval, hoor. Het is niet ja. zo'n klein dingetje wat je bij de bouwmarkt haalt. Dat je denkt van... Ja, het lijkt ook wel op iemand die aan het plassen is, zo'n waterval. Wel oh. schattig. Maar goed, uh, Demo is een bedrijf uit Hullegom. Die hebben het uh, uh, gegeven aan uh, de begraafplaats. En verder ook een bankje hebben leerlingen be beschil uh, beschilderd. Van de Wim gettenbach College. Die hebben dat in eigen tijd geschilderd. Niet tijdens de schooltijd, uh, maar eigen tijd. Zijn ze bij elkaar gekomen, hebben ze het bankje uh, beschilderd. En dat is daar te zien. En verder was er een eenmalige tentoonstelling over wie Wim Gettenbach nou precies was. Hè? Ja, dat Met was de hele een drukker, hè? Ja, en in de, de Tweede Wereldoorlog. Die, ja, klopt, ja. En zijn hele familie heeft het wereld, of de, de Tweede Wereldoorlog niet overleefd. Heel tragisch verhaal. Oh. En daar ja. is zich de begraafplaats naar vernoemd. En hij bestaat nu 100 jaar. Er is heel veel vernieuwd. Dus, uh, en het eerste exemplaar trouwens van dat boekje wat over die begraafplaats gaat, werd uitgereikt aan Maarten Keur. En die is regelmatig op de begraafplaats te vinden. Dus, ik wil zeggen, ga er eens een keer heen. Ga ik kijken. Is ook wel weer goedkoop om dat te roepen. Hè? Maar, maar ja, het is goed om te weten dat het uh, mooier is geworden. Ja. Oké, okay, er goed. Uh, tevens uh, de salve de doet een oproep aan de sportverenigingen van Zandvoort. Want uh, de Zandvoortse kampioenen. Die, die, die. stromen hopelijk binnen. Ja. En dat ze goed gespeeld hebben en gescoord hebben. En uh, er wordt dus gevraagd aan de verenigingen. om foto's, liefst op zo groot mogelijk formaat. en een namenlijst naar de redactie van de krant te sturen. En individuele sporters die ook een aan sprekende prestatie hebben geleverd afgelopen seizoen. Nou, stuur een foto, vermeld de prestatie... en zodra de laatste competities zijn afgesloten... zullen wij de teams tegen de krant en de individuele sporters in het zonnetje zetten. Dus stuur het naar kampioenenapenstaartzandvorsecorant.nl Nou, wij zijn heel benieuwd wie dit allemaal zijn. En ik weet zeker, er zijn ook van die dames uh, die ook paardrijden... en er zijn ook dames die uh, met volleybal uh, met de hele familie meedoen... En die scoren ook behoorlijk goed. En tennis heb ik ook gezien de laatste week. Ok. Dus uh, stuur alles in. En dan uh, lezen wij je ook nog even voor. Tijdens de Zandvoortse bericht. Ja precies. Goed leuk. Ik ben leuk vrouw op paard. Ik ben er de fan van. Zover het nieuws uit Zandvoort. Ja dat is zover het nieuws uit Zandvoort. Nu tijd voor die landenkeuze. Had je nou keuze kunnen maken? Of uh, zet je ja, nog? Dat niet? heb ik nog helemaal niet gedaan. Oh nou, dan nou zet er maar één dat... van jou op. En dan ga ik nu even kijken. Zet er maar een van mij op. Ja, ja of, jij hebt een hele, <laughs> hele boel. Ik heb een okay. hele stapel plaat in mijn linkerhand uh, vandaag. En die gaat er helemaal door. Nou, dat kan. Ik heb altijd wel een plaatje achter de hand natuurlijk. Ja. Steffen, Melkomus en de links. Blame stops until you do. Blame stops until you do. Heel lang geleden in Nederland geweest. Hij zingt over de mooie dingen in het leven. Het ouder worden. Weer zelf bezatten. Het niet meer kunnen zien zitten, weet je. Dat zijn een beetje de... Ah, daar houdt hij zich mee bezig. En dit is een van zijn laatste platen te vinden op de nieuwe cd. Ik zit even te kijken, godsnaam maar, niet High Hopes, Middle... Middle Amerika. zei je het ook, zijn nieuwe cd trouwens, Middle Amerika. Ja, goed. Nou, we hadden het natuurlijk over het overzicht wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. En er was één kopje, dat ging over de octrooi, die werd aangevraagd in 1840. George Graham, 1822. En toen riep ik al van, nou, het moet toch veel ouder zijn, tandportprotheses, kunstgebieden. Die zijn toch echt duizenden jaren oud, toch? Ja, toen kwam jij met een verhaal. Ja, het was wel heel grappig. Het was sowieso dat in het oude Egypte al uh, wel uh, kunstgebitten gevonden werden. Ja. Maar toen bleek dus ook uh, dat uh, er grote vraag naar was. Want uh, veel mensen die, uh, aten veel te veel suiker. Want uh, dat was uh, goed en snelle energie. Maar ja, al die tanden rotten weg natuurlijk. En uh, we, ga, we, we gaven ook de voorkeur aan echte tanden boven kunsttanden. En er is altijd gezocht naar manieren om eraan te komen. Ze dus werden van hout gemaakt uit dierlijke tanden. Neushoorns en zo en, uh, en olifantenhorens. Die waren gewoon veel te duur. En toen bleek dus, op een gegeven moment kwamen dus handelaren in tanden. En oh. ik vind dat is er iets wat terug moet komen. Ja, dat is Want een Want deze idee. handelaren, die volgden de legers. Dan struiden de slagvelden van Europa af om de tanden te trekken... van f... jonge gesneuvelde soldaten. Want die waren dan redelijk goed. Okay. En hoe jonger de gesneuvelde, hoe gaveler zijn gebit nog was. Yeah. En hoe bruikbaarder de getrokken tanden... En het okay. voorbeeld hiervan zijn de Waterloo-tanden. Ja, oké. Okay. Oh, ja, tanden nou heb ik? Daar start allemaal mee in. Ja. Maar toen in 1815 bekend werd dat die slag zou plaatsvinden. zijn echt vele kiesentrekkers uit heel Europa naar Waterloo getrokken. om okay. daar zoveel mogelijk tanden en kiezen te verzamelen voor de verkoop. Echt, wat, de ziekster, echt, dan lopen ze door die veldslag heen. en ze uh, al die omdraaien. Te Oh, daar is het niet helemaal dood. Wacht even. Oké, okay, nu wel. Ja, nu kan het. Nou kan het. En dan, of misschien sneezen ze er wel uit. Hoeveel tanden heb ik? Ja, nou, toch al tien. Nou, maar veel van deze Waterloo-tanden die zouden het echt tot in de helft van de 19e eeuw... Uh, meerdere keren zijn gebruikt. En een andere liguur bijvoorbeeld... is dat van grafrovers of lijkschenners. Dit zijn dus de mensen die pas overleden personen opgroeven... om de tanden en kiezen te trekken. Okay. En deze tanden en kiezen konden ze voor heel veel geld verkopen. Maar het lijkt me zo naar. Want dan heb je een heel graf opengemaakt... Yeah. en is iemand met rotte tanden. Yeah. Hij heeft het helemaal voor niks gedaan. Wat Verdorie zeg. Ja. Ja. Dat heb ik ook, wel als ik langs grof rij, heb ik een uur gereden, heb ik niks gevonden. Dus ja. ben je hetzelfde idee dit. Maar ik, ik zie hier wel, uh, in het kader van de uh, recycling... Ja. Ik denk, waarom zijn we hier, zijn, is er hiermee gestopt? Het ja. wordt allemaal van kunststof gemaakt. Dat is niet biologisch afbreekbaar. Nee, en dit wel. En, uh, en dit is dan gewoon... Er komt er niet weer nog meer kunststof en zo in de natuur. Nee. Dus ja. ik stem voor dat, uh, dat mensen die voor ze gecremeerd worden... Dan wordt er gewoon even dus, uh, die tanden eruit gehaald. Ja. ja? En dan uh, gewoon met zo'n grote machette, had je. Ja. En, dan, en, dan, en Alles dan, uh, opnieuw Daar Gaat toch het vuur in. Het is echt echt kapitaalvernietiging. Het uh, lichaam is in bruikleen. Het moet gewoon doorgegeven worden. Ja. Nou, ik is het wel een bijzonder iets om dit te lezen. Ja, denk, het okay. is wel apart dat, dat het ook gewoon toegelaten werd. Ja. Ik zie gewoon die mannen met die tangen... en zie ik gewoon al op het slagveld heen lopen. <laughs> ja. nee, wacht wacht even, ik heb hem nog niet helemaal gehad. Nou, laat, ik eh, kom zo zomaar terug. En dan <laughs> met en nou Alles voor het geld eh, Gachtig gedoucht. Oh. Heb je nou een keuze kunnen maken? Of de, ja, ik keuze zeker... Ik heb uh, Dark Punk met Get Lucky. Want dat vond ik toch wel een heel leuk uh, nummer altijd. Ja? Maar ik moet hem eventjes een beetje terugspoelen. Hij begint gelijk. Begint je, oh, hij begint in één keer. Ja. Up, Op mij draaien er twee door elkaar. Je hebt ergens altijd nog iets staan. Meen je dat nou? Ja, knullig. Oh, oh het is ja. wel, wel erg, uh, heel erg. Je hebt ook nog iets anders. Uh... ja nou ja. Uh, Had je de vorige les vergeten of zo? heb je oh, niet yeah. gevolgd. Nou, zet hem nog even één, één keer terug dan met het even officieel te maken. Kijk. Kijk, Dag ja. Dirk, mentaal Rogers. Kijk, lachie. En het is gemaakt door naar Rogers, dit nummer. En het is inderdaad zijn richting, ja? Luister goed. Like the legend of the phoenix huh. All ends with beginning Ze gingen in de overzicht dat onder andere Bert dan deze man ook heeft uitgenodigd. En uiteindelijk ook eh, door orkest ging ze dit geloof ik eh, spelen. En door raakte veel weer om ze helemaal geëmotioneerd dat dat zijn muziek was. Nou, ik betwijfeld volgens mij is het gewoon muziek van dagpunk. Waar hij voor is gevraagd. Met knipoog naar de jaren 70 en jaren 80 is dat geluid natuurlijk. Ja. Een pas geleden was ik op een feestje waar ze allemaal van de jaren 80 muziek maakten. Eind jaren 70 begin jaren 80 had je echt een beetje de... Ja, de soul, de dance kom een beetje. En toen kwam ik deze plaat terecht. Oh ja. Dit is Tyron Brunson. De Smurf. Er zat ook allemaal van die geluidjes in die uh, tegenwoordig allemaal weer terug hoort komen in de, de popmuziek. De alternatieven zien hoor ze ja. ook een beetje. Dit is echt frieke shit dit hoor. Tyron Brunson, De Smurf. Ik heb geen idee of die ooit in Nederland is geweest. je vader Aaldroom, dat zou kunnen. De Smurf. Nee, maar je had wel laat wat je uh, in, in, uh, ook bij Umberto of zo, En het was dan uh, een, uh, een uh, DJ en die had dat nummer Animals gemaakt of zo. En dat was uh, Martin Garrix. En ja. er zit ook zo'n speciaal geluidje in. dat Ik denk van, nou, ik vind er eigenlijk niks aan. Maar dan hoorde... En dat is heel veel gebruikt in reclames en zo. En daar worden ze denk ik zo, zo rijk van. En ik denk als je zo'n geluidje hier of daar erin stopt, ja. nou, dan uh, valt het op. Want dat uh, triggert je gehoor. Waardoor je denkt, wauw, weet je wel, wat is dat? Ja, aparte geluid. De songtekst is gewoon alleen maar de hele tijd... Een we're the fucking animals, we're the fucking animals... En dan denk ik van dat was het. En voor de rest is het alleen maar die muziek. Ja, dus en dat geluidje wat zo heel kenmerkend is voor, voor de deze... De soundjes. Ja. De soundjes zijn altijd heel ja, belangrijk. Geweldig. Je maakt. Ja. en het, ik kan me nog herinneren... de firestarter van de Prodigy toen hij uitkwam. En ja, de firestarter. De twisted firestarter. Dat is eigenlijk een beetje de tekst. Ja. Maar de, de sound was zo so aggressive. Ik vond hem zo agressief. Dat ik wow wauw, wat een gave plaat is dit man. Echt. Ja, dat had je ook met het nummer Driver seat. Dat was ook... Uh, ja, dat kijk, is een heel andere een, categorie. Ja, een andere categorie. Maar het ja. was ook altijd die muziek. Alleen en hoe je dat driver ziet. Nou, en dan ging het maar weer door. Oh, ja. en, de, de, dat ging maar. Dat, dat kon je echt urenlang uh, Ja, dat is net als uh, varen, varen, varen uit die autobaan. Ja. Dat ging ook maar door. Ja. Goed. Nou, uh, nog allemaal berichten die je bent tegengekomen. Nou ja, ik heb ook wel een leuk berichtje. Dat ja. aanstaande woensdag, of uh, donderdag, uh, is het eind van de ramadan. Dus ik ben heel blij voor al die mensen. Want ze hebben het zwaar gehad. Oh, zo hier in Nou, hier in Nederland, het is... Uh, en heel lang licht. En de temperatuur is hartstikke heet. Dus ja. je zit echt met je, met je vochthuishouding. Het is gewoon hartstikke gevaarlijk. Maar ik vind het wel, uh, al hun zielen zijn gezuiverd. En uh, ze hebben Allah alle goed kunnen bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Ik vind het wel goed. Want het leert dus mensen zelfdiscipline. En uh, te voelen en tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op de wereld. Ja, ja. Dus uh, nou ja, dat is goed. En uh, dat, daar mag je best wel eens bij stilstaan. Uh, ja, het is echt uh, niet eten en drinken. Ja, het, is, het is heel belangrijk. Het is zwaar. Je bent een donker? Heel zwaar. Leven. Ah, even, heel. Zwaar, ja, ik scheid er een grote hoop op. Wat een met niet eten en niet drinken. Hou eens even lekker op. Joh. Je lichaam is het belangrijkste wat het is. Ja, en daar moet je, je gewoon eten, goed voor zorgen. Geen alleen als het donker is? Ja, dan prop je toch alles op elkaar. Ik kan je toch helemaal niet goed functioneren? Ik heb al eens een schoonmaakster gehad. Nou ja, blijkbaar dus van dat geloof. Ik kon echt gewoon niet knap functioneren. en we ze ook nog zwanger. Nou, dan mag je, dan, eigenlijk mag, dan niet. mag je het uitstellen. Dan mag je het uitstellen. Dan mag je het een andere Peeten keer doen. Dan zeg ik van ik doe het in december. december. Ja, en uiteindelijk uh, ik was een paar keer ziek. En denk ik ja, omdat ze dan Ramadan doet. dan doet. Ik ja, ik weet niet hoor. Ik vind het. Voor mij moet je, je lichaam gewoon goed nee. mee omgaan. En maar je dat betekent het regelmatig. Één. Maar je moet regelmatig één. elkaar elkaars geloof respecteren. Ilko? Ja, en voor mij heb ik daar in eventjes. Nederland helemaal geen last van. Voor mij groeit het als een. Uh, als je Het geloof? Ja. Nou, nee, sorry, ik ben de afgelopen nee. week ermee lastiggevallen omdat ik een collega heb. En die dus, dat het over door blijft gaan, dat het te zwaar is en moeilijk. En dan ligt die smerig op de bank, komt tot niks, alleen gamen. En dan denk je van: gast, ga eens iets anders met je leven doen? Als je echt tot niks komt, dan moet je gewoon normaal blijven eten. En dan ga je even met de buurman iets, iets doen, vrijwilligerswerk of zo. Ja, maar dat mag dat niet van zijn geloof. Dat mag niet van zijn geloof? Nee. Vrijwilligerswerk doen. Nee, Natuurlijk de heer, mag de dat wel. Had dan. Natuurlijk ja. mag dat wel. Dat staat voor mij niet in de Bijbel hoor. Wat ik, wat, wat ik dan. Wat had ik daar nou ook weer? Nee, het is een van de vijf pijlers van, uh, van islam. Mag ik ja, wacht denk even. Toch dat we... even alles op een rijtje? Ja, voor mij is de islam goed zijn voor jezelf: goed zijn voor je buren, je naasten, de natuur, de mensheid. Uh, gewoon liefde. Ja, gewoon liefde. Je is geen ja, te stomme eten. Je alleen maar een klein stukje eruit. Hè? Er ja. zijn vijf pijlers, hè? Vijf keer bidden. Stop, met, het, stop, stop met vast en gewoon eten. En naast de liefde. Ja. Ik ben voor. Oké, okay, nou. nou. Ik ben voor een goede muziek nu. Oh ja, dat is altijd zo'n doodroen, hè? Kan je er niet uitkomen? Dan doe maar weer een muziekje erin dan. Ja, daarom. Ik ja. ben het stom geslagen. Je bent stom stomheid geslagen, Ja. Nee, ja, ik vind het eh, lichaam is het belangrijkste. Zorg er goed voor. Ga er niet aan lopen sleutelen. Er gaat ook niet... Gewoon regelmatig voer erin. Goeie benzine, zeg ik. Anders draait het nooit dat je niet... Nee, kan helemaal niet. Young Gun Silver Pucks. in Richmond. En ze deed The uh, Aim Waves en Young Guns. Silver Fox is de band en ze waren ook uh, een aantal maanden geleden waren ze in Nederland. Ze hebben overal opgetreden. En ja, het is een uh, leuke band met een knipoog naar de jaren nee. 70. Ja, ik kan het altijd wel waarderen hoor. Het is, uh, ja, helaas, uh, het, het vuurwerkverbond is natuurlijk een rapport overgeschreven hoe onveilig het is. Het is gewelddadig en, nou goed, het zou heel veel mensen uh, Mag ook kunnen... al niet meer, je mag nou, niks nee, meer. Nee, nee, het is uh, tegengehouden. Het is, uh, uh, weet het, de regering heeft gekeken, het kabinet, en uh, het is Nee, we gaan, geen verbod. Uh, we gaan wel uh, vuurwerk, uh, lo, nee, vuurwerkloze zones, is dat Nederlands? Nou goed, zones waar je geen vuurwerk mag afsteken, gaan ze invoeren, maar daar moet de gemeente zelf maar voor regelen. Er komt geen wet voor in ieder geval. Dus nou, iedereen blij... Hoe meer knallen, hoe mooier het is. Nou, dat vind ik wel weer erg kort in de bocht om te zeggen: van, uh, hoe meer knallen. Misschien moet je dan zelfs soldaat worden en uh, ten strijde trekken. Want er zijn nogal wat gebieden waar je helemaal, helemaal suf kan knallen. gewoon. Moet je wel wat formulieren trouwens invullen. Gaat niet uh, helemaal los. Uh, nou ja, oké, okay, dit, dit keer dan nog even. You ever have one of those days where you just need an AR break? Yeah. That's what we're doing today. Oké, okay, alright, here down. we go. Yes. Nou, ben je blij nou? Echt? Yes. One down. Yeah. Oh, dan heb je wel heel veel kogels nodig als je zoveel betonen moet. hebben? Nou, uh, het is goed, ja, over wapens. From my cold, dead hands. What the fuck? Blijft een kippenvel momentje als uh, Heston, de acteur Heston, Charles Heston, dat roept en zegt van... Niemand blijft aan mijn wapen. Niemand komt aan mijn wapen. Alleen als ik dood ben en koud mag je het van mijn... Van mijn... Ja, we hebben koude, dode handen. Ja, dan mag je het eraf trekken. En dan mag je ook gelijk bekiezen trekken. ja, ja <laughs> precies. Want ja. je hebt je dan nergens ingezet. Je hebt stevige tanden. Die, wil, uh, die is wel een goede markt voor. Ja. Nou, een van de laatste berichten is... Ja, er is een dame geweest in Duitsland. En die had uh, de lot ingevuld. die heeft gewoon 90 miljoen gewonnen. Wat? Ze, ze staat geblurd op de foto. Want hey. ze is uh, wel bang voor alle <lacht> die mensen die allemaal komen, geld komen vragen. 90 miljoen? Ja, ze was helemaal in shock. Ja, hoe was wil Eigenlijk was het geluk van de daken schreeuw. Maar dat doen ze toch maar niet. Ze willen toch maar liever anoniem blijven. Maar ze zeggen ook van ja, ik kan een groot feest geven, maar dan hebben we geen rust meer. Maar ja, ze gaan de moeder stoppen met werken. Zij gaat niet langer schoonmaken, maar ze is gewoon een schoonmaakster. En uh, ze gaat eindelijk de rijbewijs halen. Daarna wil ze met een camper naar Amerika van de oost naar de westkust reizen. En ze gaat onderweg ook nog even naar een concert van de Backstreet Boys in Las Vegas. Jawel. Oh, nou, guilty wel pleasure. Leuk. Ja, ik denk het Ja. Yeah. Maar wel leuk. Ja, het is wel weer nog om dat te doen. Ja, en dan zie je hier nog ook nog een kans van 1 op 16 miljoen... dat een Fransman twee keer de hoofdprijs wint in de loterij. Ja, dat heb ik gehoord. Dat is toch niet te geloven? En hij blijft gewoon meedoen. Een miljoen meedoen. euro hè de loterij. My miljoen Ach, ik moet ook eens meegaan doen. Nee, ik heb dat helemaal niet. Nee? Ik, ben... ik denk, als hij twee keer gewonnen heeft... dan heb ik helemaal geen kans meer. Dan heb ik helemaal geen kans meer. Dan is het afgelopen gewoon. Ja. dus uh... De naam blijft dus wel geheim. Maar blijkbaar had hij het al op de vorige keer. Want... Uh, nou ja, ik, wat zou je doen, zeg, met, zo met, met een miljoen? Wat was het toch een miljoen? Of, ja, een miljoen euro. Ja, de ene had 90 miljoen en deze man heeft twee keer dus, uh, iets de, van een miljoen gewonnen. Die heeft dus maar 2 miljoen, dat is wel een beetje weinig. Ja, dat is, een beetje, dat is net te kort, hè? Dan moet je toch blijven werken? Nou, nee. Je moet het gewoon delen door het aantal nog te leven jaren. Dus dan delen je het door 30. Oké. Okay. En dan, dan maak je het gewoon op. Nou, misschien. Uh... Dan, dan heb je toch uh, 30.000 per jaar, zeg ik het gewoon? Uh... Ik, weet niet, ik, ga, ik op een voel ik bij mezelf dat ik altijd op slot ga als ze gaan vragen. Wat ga je met de miljoen doen? Dat is, heb ik geen zicht nou, op. Ik zou gewoon een, groot huis, een mooi huis kopen. Een mooi huis kopen. Oh, met een mooie tuin. En dan, uh, oh. en dan uh, voor de rest... Uh, misschien stoppen met werken en veel reizen. Oh ja. That's it. Gewoon er even tussenuit. Maar je moet wel tussen de mensen blijven staan. als weet je wat er speelt. Hè. Want als je, in je, je moet ook toren niet alleen zit. gaan reizen. Nee, dat is waar. En nou. ik blijf misschien toch wel dit doen, want ik wil jou ook weer niet missen. Misschien, hoor ik. Nou, lekker dan. Echt, dat, ja, het hangt gewoon met de, van geld aan elkaar. Gewoon. Het is echt zo, uh, het is zo raar. Ik stuur wel een misschien... vervanger. Ik betaal een vervanger. Misschien blijf ik bij deze vrouw, maar als ik iets beters kan vinden, dan... Uh... Nee, je, je basis is wel oké, okay, heb ik begrepen. Gewoon. Ja, hoor. Ja, ja. Ik doe nog even een moppie muziek. Er is geen mooiere taal dan de instrumentaal. Ja, dit is Floating Points... Eigenlijk geen radiomuziek, maar ik vind het wel meeslepend groot, dit al. Vergeet Pompeii, of Pink Floyd at Pompeii. Dit is veel beter. Dit moet je eigenlijk stuur je hartje op je ervan luisteren. Dan komt het beter tot totje. Eigenlijk belul ik gewoon veel te wel erin. Goed, dit was Toebak Leef. Leven. We spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Hoi! Oké, okay, hoi. Tot zover het ritme van ZFN Via de kabel op 104.5.